Mautschreurs met het NOS Journaal. In Amsterdam is de holocaust herdacht. Na een stille tocht en een ceremonie zijn in het Wertheimpark... kransen gelegd voor de miljoenen joden Roma en Sinti... die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in vernietigingskampen. Bij de herdenking waren premier Rutte en staatssecretaris Blokhuis... namens het kabinet. In zijn toespraak zei Rutte dat het hedendaagse antisemitisme... mensen nog altijd angstig maakt... Hij noemde het Joodse restaurant in Amsterdam... waarvan de ruiten in december werden ingeslagen. De Russische oppositieleider Navalny is opnieuw opgepakt. Dat gebeurde bij een demonstratie in Moskou. Vanochtend deed de politie nog een inval in zijn kantoor. Daarbij werden zes mensen opgepakt. In heel Rusland zijn vandaag protesten tegen de verkiezingen op 18 maart. Navalny mag daar niet aan meedoen. Zijn aanhangers zeggen dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn en dat het al vaststaat dat president Poetin wordt herkozen. In Zweden is de oprichter van woonwinkel IKEA overleden. Ingvar Kamprad was al vroeg ondernemer. Op jonge leeftijd begon hij met de verkoop van spullen aan boeren in de buurt. In 1943 richtte hij IKEA op. Inmiddels heeft het concern 350 winkels in meer dan 40 landen. Kamprad was een van de rijkste mensen ter wereld... met een geschat vermogen van vele tientallen miljarden... Toch leefde hij zuinig. Zo reed hij in een eenvoudige Volvo... en ging die het liefst vlak voor sluitingstijd naar de markt... op zoek naar koopjes. Ingvar Kamprad was 91. En Roger Federer heeft zijn twintigste Grand Slam-titel binnen. De Zitser won de Australian Open ten koste van de Kroaat Marin Cilic. Federer won een vijf sets... Het is de zesde keer dat hij het Australische toernooi wint. Bij de vrouwen won Caroline Wozniacki gisteren de titel. Het weer veel bewolking met maximaal van een graad of elf. In het noorden kan wat regen of motregen vallen. Ook morgen blijft het zacht. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 De volgende formatie, nu voor gaan reizen zijn Tom en Dick. Dat was de naam van een cabaretjeske duo Tom Poederbach en Dick Zwaneveld. Het duo is bekend geworden onder de naam Tom en Dick. Van de Poedie, met hun single Terug naar de Natuur. Nog onder de naam Poedie en de Roaring Seven. Dat is een aantal keer op televisie geweest. Onder andere bij het programma Mies en Scène. Van natuurlijk Mies Bouwman. Die navolgt snel de omdoog tot het kortere Tom en Dick.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 Ze heette Vladimir en was de schrik der zee Dus drink op Vladimir en op alles wat ze deed Waar haar schip verscheen was ze Dus drink op Larry Mary en op alles wat ze deed. Maar op zekere dag, het was net na het eten, het viel Mary overwoord en ging doen, heen. Ze kon niets meer. Daarom zong ze, naar de diepte, gelijk een steen. Dat was dan Vladimir. Ze was de schrik der zee. Dus drink op Vladimir. Lieve mensen zat er in de groep maar bier Dan was ze nog veel leuker hier Overal weer blauwe boerenkielen. kielen Ook boe is verkleed als tovervee Ook al loopt ze bijna op de knieën Zij host dapper mee Geen tranen Wordt weggepint, maar iedereen die zingt. Voel me rijk, rijk, rijk als een Ik Voel me rijk, rijk, rijk als een, -shake. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een shake Lieve mensen zaten er in de grond, maar bier. Dan was ze nog veel leuk.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 een oliesjeik. Lieve mensen, zat er in de grond maar bier. Dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een oliesjeik. voel me rijk, rijk, rijk als een oliesjeik. Lieve mensen, zat er in de grond maar bier. Dan was het nog veel leuker. Van Johnny Hoes met Zo Rijk als een oliesheik. En dan voor de muziek van Bobby Klein. Met de Mijn Vader is Cowboy. En ook natuurlijk nog Tom en Dick in 1969 met de Bloody Mary. En de volgende artiest was in 1944. Ging die trouw met de Arnhemse Hendrik en Gertruide? Met bekend als Ria Kuiper, Waarna nou, op 3 februari 1945 een dochter geboren werd. En die kennen we allemaal. Die is namelijk Willeke Alberti.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 Bent als een veel idee, die niet dan de zonzijde ziet. Je bracht vele harten en ook dat van mij, je liefde. Die slechts van bewondering ligt. Toch komen de tijden dat men je gaat meiden. Weet dan dat nog heen om je geeft. Al heb ik ook nog zoveel meisjes gekend, Jij steeg naar mijn hoofd gelijk wij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 Je liefde en trouw, maar spoedig voorbij. Je bent als een wilde idee, die slechts van bewondering mee Toch komen de tijden dat men je. is less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 Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doorsteden. Dus maak je borst en je glas warm en zeg ons plechtig aan. gaan. Leve de man die je bier uit of van je hippen de bier uit bot van je bier, Ja begin jij nu ook al? Oh, aan ja. die biethoer woonde man Jan Willem dat die haar in kaartte, vindt men nu heel gewoon, Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt de lustig, zoek van bier niet aan zijn naam. O oh, kreeg hier nooit het vindje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer dat dus Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons weg, Leven de man weer bier uit, van wij hippen de wind vooruit. Leven de man! nog één keer, nog één keer. Ja, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schonk ons voor straf een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, haha, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Al kreeg je nooit het lintje van verdienste op zijn borst. Langs zijn de vrouwen, ja. hebben we nog meer dorst? Nee, nee. dus maak je borst en je glas, waren dat en ze blijft te gaan. Leef voor de man die het bier uitkomt, maar je hindert de bier vooruit. Voor de... Ja, hij ga gaat, hij ga gaat maar. Ja, maar dan kunnen nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van kan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we Vijf minuten stilte voor het ontdekker van het bier. Eén, twee, vijf, Oh, Kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst? Dankzij de brouwen hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, Dus maak je borst en je glas maar een hand, en zeg ons plek te gaan. Leven de man die bier uit komt van je hippe de biep, hoera! Hip, hip, hip, Hoera!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 En in 1965 met Peter weet het beter. En het iets minder bekend is, wel een leuke plaatje De jongen waar ik van haal. Hoe hoort, oh, hoort ze nu? Sweet 16. Met de jongen waar ik van haal. Ik op dik kwam, nimmer trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. komt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rooken. Sliepen zij op oliestook spie die met een tanden. geen parkeerplaats meer voor handen. En daar sta je op de stoep, klei door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg, op de straat en in de kroeg. Waar Bolle zijn een biertje hijst, en de jukebox vrolijk krijst. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee, op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje op twee, Amsterdam, hola Big City. Big City.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 Daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem, tussen de deuren van de tram. Een dame als een tovervee, in een grote BMW. Wil je van trottoir of race? het zou wel een termijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Big City. Zo so pretty. En door Bekken schud ze knar, Ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle baar. Lessen zij een grote dorst aan de baarvrouw's blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen. Als daar de gitaren gillen. Want de bent uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro, heet Andijvie uit een poog. Waar de trams de hoek om gillen, of ze kat is aan te villen. En je rekt je veegelijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam, Holladier. die de liefde van de het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 De jaar van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrije seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids. Lou Bandy. De Jantjes. Willy Alberti. Willem Zonneveld en Anneke Kreunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon voorplaten van Schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. en met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie.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 Je lente tot.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 Kust, ik heb nu eindelijk mijn rust Zet bij de verwarming neergezet. Terug. Jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, hartelijk lief, kom toch vlug. Zonder jou voel ik mij zo alleen. Is het net of het zonlicht verdween? Als ik stap hoor oor op straat, is het net of jij daar gaat. En dan hoor ik in gedachten jou, hallo.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 Nou, dat was muziek van de, de Limburgse zusjes... en daarvoor Marijke Hofland met Mijn Hart. Blijf dromen. En de volgende formatie zijn de Butterflies. Dat was een uh, Amersfoort-duo bestaande uit de broers Luc... en Godert van Collium. Ze waren vooral bekend van dit. Dixieland en Willem wordt wakker. En nu hoort ze nu met hun eerste hits. De Butterflies met Dixieland.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 Dat waren de trekvogels met kleine Schooier. En nou, voor de Butterflies met Dixieland. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Niet getreurd, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Wordt het programma nogmaals herhaald. Uiteraard ben ik er volgende week dinsdag weer. Vanaf 11 uur in de ochtend met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Reis terug in de tijd. Van de jaren 30, 40, 50, 60. En de